Het begint ook juist de schoonheid te zien en, en begint ook te zien dat eigenlijk, dat zijn de echt sterke planten, want het geeft die een voegstje in een muur en die vinden een plek om te groeien, om te overleven. En